De rebellen, die banden hebben met al Qaeda, hebben het noorden van Mali in handen. Ze willen optrekken naar de hoofdstad Bamako in het zuiden. Opvarenden van de Costa Concordia zijn morgen niet welkom bij de herdenking van de scheepsramp. Dat blijkt uit een brief die ze hebben gekregen van de rederij. Morgen is het een jaar geleden dat het cruise -schip verging bij het Italiaanse eilandje Giglio. Er wordt een misgehouden en een monument onthuld. Nabestaanden van de 32 omgekomen passagiers zijn daarvoor uitgenodigd maar de 4200 overlevenden niet, omdat het anders te druk wordt op het eiland. Sommige opvarenden denken dat dat niet de werkelijke reden is. Bij de herdenking wordt veel pers verwacht... en de rederij zou bang zijn dat boze passagiers van de Costa Concordia... hun verhaal vertellen aan de media. Een mega casino in Las Vegas moet een boete van een miljoen dollar betalen... voor crimineel gedrag van medewerkers. Het personeel maakte zich schuldig aan onder meer het regelen... van prostituees en cocaïne voor klanten... De organisatie die toezicht houdt op de casinos... had samen met de politie van Las Vegas een paar keer een val opgezet... in het Palms Casino Resort. Het gebeurde nadat er meldingen waren binnengekomen... over criminele praktijken in de nachtclubs in het casino. Undercover-agenten kregen van personeelsleden gedaan... dat die bijvoorbeeld ecstasypillen regelden... of cocaïne ter waarde van bijna 20.000 dollar. Het weer het is op de meeste plaatsen droog. Minima van min 2 in het westen tot min 5 in het oosten...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 Goedemorgen en welkom terug bij onze wekelijkse wandeling door de radioarchieven. Het wordt een heel mooi luisteruurtje met jeugdherinneringen van Piet Vroon... Hij is de eerste die het vak psychologie voor een heel breed publiek toegankelijk maakte. En zijn optredens op televisie maakten hem een soort showprofessor. Zijn boeken worden bestsellers en zijn collegezalen zaten vol. Hij is afkomstig uit een heel calvinistisch milieu... en de sfeer in het huis wordt bepaald door een allesoverheersende grootvader... en hele depressieve ouders. Eind jaren tachtig is hij op het toppunt van zijn roem. Maar begin jaren negentig gaat het mis met Vroon. Zijn depressiviteit heeft hem volledig in zijn greep en is nauwelijks meer te hanteren... niet voor hemzelf, maar ook niet voor zijn omgeving. Op 13 januari 1998 overlijdt hij en onduidelijk blijft... of het een zelfgekozen dood is of een ongelukkige samenloop... van gebruik van alcohol en pillen. Zijn voormalig vriendin noemde het chronische zelfmoord. In het nu volgende VPRO-programma ging men dus op zoek naar de muziek en de geluiden uit iemands jeugd. En daarin was Piet Vroon op 22 mei 1995 te gast. Het begint met een muziekje dat ik zelf ook nog wel herken uit mijn jeugd. En wij maakten daar vroeger ook al hele andere teksten op. Dat blijken Piet Vroon en vrienden met al hun iets wat lichtzinnige creativiteit vroeger ook gedaan te hebben. Was eens een cowboy vol levenslucht en vuur. Hij had er aan centen geen gebrek. Hij leefde voor vrouwen, voor drank en avontuur en de zon. Maar Een meisje dat bracht zijn hoofd op hol Ze maakte zijn leven tot een hel Zij verraste al zijn centen en verkocht op laatste knol En de cowboy belandde in de cel Oude oh, taaie, jippie jippie je. Oude taaie,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 Dat liedje, dat is uit de oorlog, heb ik deze week ontdekt. Het is geschreven door Eddie Christiani, Die moest het al snel van zijn repertoire afvoeren, want het ging over een cowboy. En toen werd het opgenomen, notabene in mei 1943, door een Jan de Vries... met het orkest van Dick Willebrands. In heel veel in de Hof van Holland. Dat was deze opname. Maar Piet, je hebt het pas na de oorlog gehoord, dit Ja, na de oorlog hoorde je het vaak op de radio. En wij jongens uh, zongen het vaak op straat. Maar we maakten er wat anders van. Oude taaien, laat je broek maar waaien. Oude taaien, laat je broek maar neer. Ik herinner, herinner me mij... dat. Het ja. was een heel, heel vrolijk liedje. Het is, een, het is iets wat heel vaak door straatjongens werd gezongen, waaronder mijn persoontje. Mij schiet nou opeens binnen de tekst... oude taaien, laat je broek maar waaien... want er zit geen elastiek meer in. Ja, ook. Dat is ook een variant. Ja, hè? Ja. Jij bent geboren in Gorkum in 19, 1939. Uh, het gezin Vroon woonde in Gorkum of in Ameide? Uh, uh, in nee, het... mijn vader kwam uit Ameide... maar woonde op dat moment al in Gorkum. Het rivierengebied, dat is het rivierengebied, jouw gebied. gebied ja. Ja. In het algemeen gesproken. En... Uh, ja, het, het, het, het allereerste geluid wat je op je lijstje schreef... Dat, uh, <coughs> dat zit niet in een archief. Nee. Want dat is een geluid dat hoort bij iets wat je je herinnert... Uh, je geboorte. Ja. Ik ben uh, psycholoog. En volgens de psychologie kan een mens zich zijn geboorte niet herinneren... omdat de herinneringen gekoppeld zouden zijn aan taal. Ik geloof dat niet. Ik weet ook dat er uitzonderingen zijn. Er zijn wat mensen wie herinneringen inderdaad veel verder teruggaan. De mijnen gaan pertinent terug tot mijn geboorte en tot de eerste maanden daarna. Ik kan daar heel veel over vertellen. Ik heb ook een hele aantal dingen geverifieerd later... omdat ik het vanzelfsprekend vond dat iedereen dat wist. En eh, dat klopt. En, eh, om maar één punt te noemen. Toen ik veertig was, las ik in een boek over ontwikkelingspsychologie... dat pasgeboren kinderen niet alleen vaag zien maar ook geen kleuren kunnen zien. Hun kegeltjes werken niet alleen de staafjes, dus ze zien de wereld in zwart-wit. En ik herinner me dat ik de wereld inderdaad te vaag zag en in zwart-wit. Was er geluid bij? Ja, er was heel veel geluid. Een buitengewoon hinderlijk geluid. Want het was daarvoor heel stil en vredig. En opeens was het een pestherrie. Beschrijf, beschrijf de herrie. Nou, de gang van zaken was... Van, rust, de van de geboorte. Rust, warmte, geen gevoel aangeraakt te worden, stil... En dat veranderde opeens in kou, afkoelen, um, um, heen en weer geslingerd worden, bewogen worden. Uh, geluiden die ik niet kon interpreteren, dat was natuurlijk gepraat. Um, ik herinner me dat ik op mijn zij werd gelegd en dat op een gegeven moment de ene helft van mijn lichaam pijn begon te doen. Maar dat ik me niet kon omdraaien, dat kan een klein kind ook niet. Ik lag op mijn rechterzij, ik, ben, ik heb het laat met mijn moeder geverifieerd, dat klopt allemaal. En dan, ging, ja, dan zeg je het maar op een keis uh, en dan wordt je op een gegeven moment omgedraaid. Uh, ik herinner me dat mijn moeder me later flesvoeding gaf, maar daar had ze geen zin in. Dus dan legde ze me in het ouderlijk bed, dat was gigantisch natuurlijk in verhouding. En dan duwde ze die fles met speen in mijn mond, vouwde mijn handen daaromheen en ging weg. En dan dronk ik die fles leeg. Maar ze duurden dan ontglipte de speen weer. Dus dan probeerde ik dat zaken weer naar binnen te wurmen. Ah. Dat lukte vaak niet. Dan zette ik het op een krijze, kwam zij binnen, zag eruit als een enorme vrouw. Gigantisch, met zwart haar. Stopte dan die speen weer in mijn mond en uh, ging dan weer de deur uit. Wanneer was je je nou bewust dat je die herinnering had? Om, dat, dat heb ik van meet af aan geweten. En ik heb steeds gemeend dat iedereen dat wist. En ik ben er later over gaan praten. En ik heb mijn moeder ooit eens het verwijt gemaakt tijdens het eten. Van verdorie, Je wilde me in de tijd niet eens de fles geven. En ik, ik beschreef dat verhaal en ik zie de hoofd nog groot worden. Ja, maar dat is wel later. Je geeft niet meteen na de geboorte ja. wam, die fles. Nee, nee, nee. nee. Dus, toen was ik ongeveer twee maanden. Ja, ja. Maar die geboorte herinner je je ja, dus ook wel? Ja, pertinent. Maar toch vooral als iets onprettigs? Ja. Uh, ik herinner me zelfs dat ik iets dacht, zei het heel vaag... En dat kan ik heel moeilijk onder woorden brengen. Maar wat ik dacht was iets van verdomme, mot dat nou weer? Yes. daar heb ik er geen idee bij. Ik ben echt... niet iemand die in reïncarnatie gelooft, dat moet ik erbij zeggen. Maar ik had het idee van verdomme, waarom mot dat nou weer? En dat is eigenlijk ja, toch, toch een soort levensgevoel gebleven? Het lijkt me zo'n grondtoon. Dat... Het is een grondtoon die later aanzienlijk is versterkt... door mijn ultra ultracalvinistische opvoeding. En in die zin is de grondtoon er gebleven, ja. ja. Maar, maar de, de, wat, ik, wat ik mooi vind is dat woordje weer. Ja. Dat, ja. ja. Ik herinner me dat ik dacht, moet dat nou weer? Maar wat dat betekent, weet ik niet. Want ik ben niet iemand die in reïncarnatie gelooft. Nee, dat, dat nee zei je maar, je maar misschien ja. gewoon in, in wakker, <kwijls> wakker gemaakt worden. Ja, zoiets. Je slaapt dat natuurlijk kan ook heel wat af, denk ik. dan ja. En dan opeens, ja. het is alsof je heel vroeg in een hotsende bus moet. Of ja. zoiets. Ik herinner het me niet, hoor. Maar ja, even... Derzijde, eh, wat voordat we ons in de discussie over de geloofwaardigheid van geboorteherinneringen storten. Jij schrijft wel eens sceptische stukjes over mensen die menen zich überhaupt allerlei dingen van lang geleden te herinneren. Ja, ja dat, is ook, dat is ook waar. Daar ben je wel eens dat, ja. een tikje, ja, nee, dat is juist. tikje nee, honend over. Nee, dat, dat klopt. Uh, maar is dat dan eigenlijk de honen dat ze niet ver terug genoeg gaan? Nee, nee, nee, absoluut niet. Dit, er zijn heel veel mensen die zich dit soort dingen gaan herinneren onder hypnose. Maar er is heel uitvoerig en nauwkeurig onderzoek gedaan... waaruit naar voren komt dat dat dan quasi-herinneringen zijn... die berust op verhalen die men heeft gehoord of gelezen. Maar ik heb uh, met hypnose wat dit betreft niks te maken gehad. En mm. nou ja, mm. niemand hoeft mij te geloven, maar ik weet het zeker. En je hebt gecontroleerd? Dit is gewoon geen quasi-herinnering? Nee, per se niet. Ik heb een aantal dingen geverifieerd en die klopten. Ja, dat je op je rechterkant lag. Moeder? En veel meer. Wisselbaden. Warm en koud, ik wilde niet ademhalen. Om het wat te noemen. Hmm. Ik weet hoe de wieg georiënteerd was ten opzichte van het raam. Ik weet hoe ik voor de eerste keer werd neergelegd. Ik weet dat ik op een gegeven moment, na een dag of tien, van de commode donderde. En toen dacht je ook oh, ongetwijfeld ook weer: verdomme. Moet ja, dat, nou dat weer... was niet best. Toen heb ik ja. een deuk in mijn achterhoofd opgelopen die ik nog heb. Ik heb een plat achterhoofd, want de schedel van een pasgeborene is erg kneedbaar. Ja. Dus de meneer werd toen ingedrukt. Lawaai, dus praten de mensen die je niet kon verstaan. Dat hinderde je. En uh, je volgende geluid op het lijstje is ook lawaai. Uh, we kunnen dat nooit meer zo hard maken als het geweest moet zijn. Er, er viel een bom, een vliegtuigbom. Ja, uh, tien meter van de kleuterschool waar ik zat. Dus wat we nu horen komt maar heel klein beetje in de buurt. Mm -hmm. <treeks> <treeks> <treeks> ja, het was dus veel <treeks> Ja. Dat was dus veel erger. Ja, dat is een beetje oud jaar dit. Ja. Maar tien meter van de kleuterschool. De hele kleuterschool ja. op zijn... Nee, de kleuterschool in de ruiten uit. Maar tegenover de kleuterschool stond een oud huisje. En daar woonde een hele oude vrouw. Dat was een vriendin van onze familie. Ze heette Engeltje. Dat was een bijnaam. Ze was toen al in de negentig. Dat huis lag in puin. Uh, iedereen rende naar buiten. Geweldig geschrokken. En dacht, nou ja, Engeltje is dood. Ik ben toen naar binnen gegaan en ik vond Engeltje op het toilet onder de trap. En ze leefde nog. Waar oud was je toen? Ik schat vier. En er vielen geen slachtoffers op de kleuterschool? Nee, de ruiten eruit. Hoe kan dat? Tien meter? Nou, tien meter. Je had de, de voorkant van de kleuterschool had ramen die werden ja. eruit geblazen. Maar wij zaten op dat moment met de klas achter in de tuin. En dat was dus een afstand van nou, vanaf de voorzijde gerekend van zeker 15 meter. Oh, ja. We en komen het... terecht op het, uh, het beroep van je vader, molenaar. En uh, je hebt me verteld dat het uh, gezin niet in de molen woonde, maar de geluiden van de molen ja, uh, ken je goed. Het was een koermolen. Ja, hij werkte. Ja, zijn, zijn vader was trouwens ook molenaar, modenaarsknecht. Mijn vader begon als modenaarsknecht toen hij twaalf was. Hij is later, zeg maar, gediplomeerd modenaar geworden. En hij werkte zowel in mechanische molens als in uh, windmolens. Mm. En daarnaast was hij een heel bekende man in de omgeving. Want hij was een van de weinigen die stenen kon scherpen. De essentie van een korenmolen is dat er twee hele grote stenen... vaak met een diameter van twee meter over elkaar heen draaien. En die malen het koren uh, fijn via groeven die op een ingenieuze manier daarin gehakt moeten worden... volgens een bepaald patroon. Mm -hmm. uh, op een gegeven moment worden die groeven uitgesleten... moeten ze opnieuw ingebracht worden. En dat heette stenen scherpen. En mijn vader was een van de weinigen in de wijde omgeving die dat kon. En die ging dan s'avonds en s'nachts stenen scherpen. En dan ging ik wel eens mee om te kijken... En dat was heel interessant, want dat was een eindeloos karwei met hamer en beitel. En van die bijtel uh, vlogen er wel een stukje staal af. Dus mijn vader die had in de loop van zijn leven zwarte vingers. Dat waren allemaal staalsplinters die in zijn handen zaten, die er ook nooit bij uit zijn gegaan. We hebben niet uh, die echte molenstenen, maar wel iets van het houten mechaniek wat jij gehoord moet hebben. Veel onderdelen. Het geluid van bewegend hout. Bewegend hout, maar het was veel waardiger. Want wat je, mist, wat je hier mist, zijn de stenen. Ja, tegelijk. Ja. Een overtovend geraas. Dat was een geweldig geraas, ja. Werd men doof ook in dat vak? Nou, dat geloof ik niet. Het was ook en vooral buitengewoon stoffig. En daardoor, dat was ook de reden... dat er heel weinig mensen in een korenmolen woonden... in tegenstelling tot de watermolen. Ik herinner me mijn vader als een man... die helemaal wit was, inclusief zijn haren. Dat was compleet bestof. Dus je kon in de korenmolen eigenlijk niet wonen. Wel in een watermolen. Je bent van 39 en uh, ja, dat betekent uh, kind zijn in de oorlog. En op je lijstje staan uh, Duitse soldaten... waar je zelfs uh, brutaal tegen geweest bent. Nou, ik heb ooit eens een ruit gegooid... van een Duitse personenauto per ongeluk... Maar nou, wat ik ook wel, wel deed, dat was redelijk geraffineerd. Dat heb ik één keer gedaan. Wij woonden op een plein. En op een gegeven moment werd er op dat plein een, een vrachtwagen neergezet... met een heleboel brood voor de Duitsers. En we hadden allemaal honger. Toen heb ik een, een, een vechtpartij geënsendeerd ge ge tussen twee vriendjes. Hm. Die moesten elkaar zogenaamd uh, in elkaar slaan. Uh, dat deden ze. De Duitsers grepen in, dus die gingen die kinderen scheiden... En ik pakte die gelegenheid aan om een brood uit die uh, auto te halen... en dat mee naar binnen te nemen. En dat later over ons te verdelen. Dus ik was eigenlijk al heel jong een misdadigertje. Daar hebben soldaten. Ja. Ik heb het gezien. Gehoord. <h squeak> iets dergelijks. Maar ook die fanen hoog, die rijend vest geslossen, SA marcheerde, dan mag die straat vrij. Onthouden? Dat heb ik van die tijd al onthouden. En ik herinner me dat uh, dat soort dingen nogal eens gezongen werden. als mijn grootvader me van uh, de kleuterschool haalde. wat in het begin gebeurde. Mijn derde jaar dacht men dat ik de weg naar huis niet zou vinden. En dan uh, zei ik wel eens tegen grootvader... wat lopen ze toch allemaal weer dom te schreeuwen? Het was een vreselijk bang uitgevallen man. Dus die sleurde me dan naar Zijstraat in omdat hij arrestatie vreesde. Dat is... Maar was je zelf niet gewoon bang? Nee, absoluut niet. Wat raar. Dat is toch het meest normale reactie? Nee, bij bombardementen was ik ook niet bang. Ik herinner me dat... Uh, Gorkum werd nogal beschoten dat mijn moeder dan samen met mij... want ik was toen nog de enige... Uh, onder de trap ging zitten en dat mijn moeder veel banger was dan ik... Ja, Veel banger, maar je zult toch wel gewoon. No, ik geweest. had zo het idee achter, het zal wel meevallen. Zoiets als zo'n zo jongens, zo'n jongensstreek met zo'n brood. Ja, no, dat was gewoon geraffineerd. Dat was slecht, maar ook geraffineerd. Nou, het is, het is handig, maar je, je zult er ook wel bang geweest zijn. Ja, je bent natuurlijk een beetje bang dat je ontdekt wordt, gegrepen, geslagen of wat dan ook. Maar ik had enig vertrouwen in mijn raffinement en het werkte. Ja, ik heb het ook maar één keer gedaan. Ja. ja. Maar is, is, is dat, hadden we zeggen, kinderangst? Was je dat vreemd? Die echt verlammende angst? Uh, ik was als kind uh, in mijn herinnering voor de duvel niet bang, nee. Een dapper jongetje. In de tijd wel. En eigenlijk al een beetje boos vanaf de geboorte. Een beetje boos. Ja, en ook de neiging om inderdaad anderen wel te pakken te nemen, zoals die Duitsers. Ja. Op een simpele manier, met zo'n brood. Ja. Zou je uh, leffen ook eigenlijk, hè? Maar dat weet ik niet. We hadden oh. honger. We hadden ook honger. Maakt die indruk. <lacht> ja. de jongetjes die iets durven en jongetjes die niks durven. Ja, het zal wel. Ik weet het niet. Ja. Ik heb daar niet van die diepzinnige ideeën over. Nee, goed, ik wil het graag weten. Ik weet er niks van. Maar dacht je, bedoelt, je eigen geboorte kon je herinneren, maar je eigen dood natuurlijk niet? Nee, ik zal ooit sterven. Maar en ik las laatst iets wat ik heel mooi vond. Wij zeggen altijd, een mens wordt geboren. Je geboort niet, of boort niet, je ja, wordt ja. geboren. En we zeggen, de mens sterft. En dat is niet waar. Ik las laatst in een boek De mens wordt gestorven. Dat wil zeggen, ook dat zul je niet merken, bij wijze van spreken. Dat vond ik een hele mooie uitdrukking. Nou oh ja, mijn zoontje van 75 is heeft het altijd over dood worden. Een mens wordt gestorven. Ja. Dat, uh, dat gezin, uh, vertel eens wie daar behalve vader en moeder aanwezig waren. De broers, uh, de dus? van mijn grootvader van moeders kant, die, was, uh, die behoorde bij een zeer rechtse groepering binnen het Calvinisme. Mijn moeder was gereformeerd en mijn vader was lid van de gereformeerde bond. Dus het was een beetje een mengseltje. Maar het hele zaak hield inderdaad wel in driftige kerkgang, zondagsschool, kategorisatie later, daar praten we het na het 14e jaar uiteraard, de knapenvereniging. Uh, op zondag in een hoekje met een boekje. Niet schaatsen, niet fietsen, niet voetballen, niet zwemmen. Wat ik allemaal heel graag deed. Dus ik heb daar uh, geweldig te pest aan gekregen. Ja, Afgezien ja. van de verhalen die ik in de kerk hoorde. Maar ik had een geweldige hekel aan de zondag. Je vroeg... Alles wat ik leuk vond, mocht ik niet doen. Daar mm. ja, kwam het eigenlijk... Oh toe... ja, behalve lezen. Ja. En dat deed ik toen ook driftig. Ik las als een gek. Je vroeg het onze vader. Misschien goed om dat even te horen. Ja. En weer. Ja. Die in de hemelen zijt, uw naam wordt geheiligd. Uw koninkrijk komen, uw wil geschieden. Gelijk in de hemel, alzo op de aarde. Geef ons heden ons daarom brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van het oor. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid... tot in eeuwigheid. Amen. Ik vond dat iets indrukwekkends hebben. Maar wat er omheen zat, de preek, vond ik onzinnig. Uh, die helder verdoemende is beviel me absoluut niet. <tus> dus wat ik in de kerk deed, dat was lezen. Stiekem kleine boekjes lezen die op bijbels leken... Dus ik uh, leerde het Onze Vader uh, in het Grieks. Pater ja, Hemon, Hoentois, Uranois, Hageas Ter, tot Ornomas Soe, Eltato, He Basileas Soe, Geneteteto, tot Elemos Soe, enzovoort. Nee, dat is wel goed, denk ik. Nou, dat is wel goed. En maar, ik las. Maar, ik, nee, ik verveelde me. Dus ik ging uh, Vondel lezen. Ik had bijvoorbeeld een kleine editie van De Gijsbrecht. Die leek ook op een Bijbeltje. Dus dan uh, kreeg je de proloog van. Maar waarom wou waar je dit weer horen? Omdat ik het Onze Vader nog altijd. Um, een van de weinige dingen vindt die me op de een of andere manier raken. Dat is ook de reden geweest dat ik het in de tijd in, in zes talen... bij wijze van spreken op mijn hoofd leerde. Waarom? Dat weet ik niet. Wat, wat raakt hierin? Uh, wat mij hierin raakt is de gedachte dat wij mensen in de wereld geworpen... niet wetend waarom we hier zijn en waartoe we hier zijn... misschien toch in contact staan met een soort intelligentie... die ons in de gaten houdt en die ons bestaan richting geeft. Misschien. Ja. Dat is iets wat ik hoop. Het is niet iets wat ik weet, maar dat is iets wat ik hoop. En dat raakt me nog altijd. Dat hoop je nog steeds. Dat hoop ik nog steeds, ja. ja. En is dat dan ook uh, gepersonifieerd? Nee, absoluut niet. Je denkt meer aan nee. een, een instantie, wat ja. het ook zei. Ja. Ja, ja. Een, een beginsel, een... Principe, een, een wet, een tendentie in de werkelijkheid of een drijvende kracht. Ik kan me niet schelen hoe je het noemt. Is niet, niet iets rationeels. Wat versta je onder rationeel? De menselijke reden of het menselijk vernuft of? Nee, ik denk de als er al zoiets is dat het iets is dat het menselijk vernuft en begrip ver te boven gaat, maar ik heb er geen contact mee. Ik zou er contact mee willen hebben, bij wijze van spreken. Ja. Maar ik heb het niet. Er zit nog iets anders ja. natuurlijk ook aan, aan, aan wat we net hoorden. Ik, ik vind het ook indrukwekkend, maar ik denk ook om de reden... dat het gezamenlijk is. Hè? Dus een, een kerk, dat is een groep van mensen ik die in een, een dorp wonen... Nee, maar in een, in een Calvinistische kerk werd dat uh, nooit gezamenlijk opgezegd. Het werd alleen door de dominee opgezegd. En dan mocht je niet meezeggen? Nee, nee, nee sprake van. In, inwendig misschien wel. Inwendig misschien wel, ja. Maar je zit toch met z'n allen ja, in die kerk. Je hoort het met z'n allen. Het uh, is een gemeente. Ja, maar je hoort met z'n allen ook de overige onzin. En dat vond ik zo'n onzin dat ik de, de, de geestbrecht maar mijn hoofd ging leren als de proloog en gedichten van Vondel ja, maar en het dan een over, over die... Shakespeare en weet ik veel. Ja, maar ondertussen, ondertussen kwam er als een soort bezinksel in je ziel een globaal religieus gevoel. Nou ja, wat er gebeurde was een heleboel. Uh, ik vond het hele zaakje in principe een beetje huichelachtig. Ik kende bijvoorbeeld nogal wat Calvinisten... die op zondagmiddag stiekem naar het voetballen gingen luisteren... en die dan tegen hun kinderen zeiden... als die en die nu op bezoek komt... zeg dan niet dat wij naar het voetballen hebben geluisterd. Want dat mag niet. Dat vond ik huichelachtig. Dat vond ik niet leuk. Mm -hmm. Tweede effect dat het had was dat ik geweldig nieuwsgierig werd. Ik dacht, wat is dit voor onzin... Hoe zit toch de wereld in elkaar? Hoe zitten mensen in elkaar? Uh, dat was de aanleiding voor mijn eerste hobby. Die begon op mijn elfde e jaar. Dat was sterrenkunde. Dat heb ik heel lang volgehouden. Later astrologie in kluis. En psychologie en filosofie dat ging ik gewoon lezen... vanuit het idee ik wil weten hoe het zit. Ik ben het later ook gaan studeren. Ik denk dat dat een neveneffect is geweest van de verbazing... die in me werd opgeroepen door uh, wat ik allemaal onderhoorde en, en beleefde. Het is een erg eenzaam kind. Uh, nou, nee, dat niet. Ik had vriendjes. Maar ja, die vriendjes zag je natuurlijk alleen op zaterdagmiddag. Zaterdagmorgen heb je school. En, er is en zaterdagmiddag later. En zondag uh, moest je, mocht zondag huis, moest je huiswerk maken. En zondag mocht je stichtelijke lectuur lezen. En dat, uh, dat was het. En niet voetballen, niet zwemmen wat dan ook. Wat ik er verder aan over hield was... en is een grote belangstelling voor gods, godsdiensten. Uh, waarom willen mensen een theorie over alles hebben? Daar heb ik vrij veel over gelezen, al ik het zelf. Hoe hangen de structuren van godsdiensten samen met de leefomstandigheden van mensen... zowel fysiek als sociaal, hoe werkt het een op het ander in. Uh, nog een effect dat het heeft gehad is dat ik heel moeilijk kan genieten. Um, genieten is in het calvinisme verboden, dus bij wijze van spreken ongecompliceerd dansen, doorzakken, vrolijk zijn, vreien en dergelijke... Dat kon en kan ik niet. Vrouwen, dat heb ik... vrouwen drank en avontuur. Zo ze in oude ik... taaien namelijk. Ja, dat is, dat, dat, dat daar zit heb ik heel veel moeite mee. en ja. Dat is een spoor dat in me is getrokken wat ik erg vervelend vind. Want ik zou best meer van het leven willen genieten. En het laatste wat ik daaraan overhield... was dat in het Calvinisme de begrippen beloning en straf... een geweldig belangrijke rol spelen. Beloning, ultieme beloning is de hemel, ultieme straf is de hel... En de wereld is op de een of andere manier via God rechtvaardig. En dat heeft in mij nagelaten dat ik een sterk rechtvaardigheidsgevoel heb. Dat ik er niet de minste moeite mee heb om op mijn donder te krijgen als ik iets fout heb gedaan. Maar de keerzijde daarvan is dat ik ook de neiging heb... om beloond te willen worden als ik denk oh. dat ik iets aardigs heb gedaan. En dat gebeurt natuurlijk heel maar vaak. Je geeft, je geeft bijna een soort psychologisch rapport over ja. jezelf. Ja, heel goed. We zitten, ik zeg we zitten hier, elkaar we zitten hier doen. voor jeugdherinnering. Nee. Ja, heb, je, heb je, het, je ooit... Dat ja. schoot me te binnen toen je over genieten had. En misschien dat de geboorteherinnering ook altijd een rol speelt. Mijn herinnering aan jouw geboorteherinnering. Heb je ooit ergens op een warme manier één mee gevoelt, Dat je echt dacht, daar hoor ik bij. Bij die mensen, bij die manier van denken, bij die manier van... Kijken, uh, in, van de, in mijn jeugd? Uh, waar in mijn op. jeugd? Of later? Ja, nou, voor we maar jeugd, het eerst In mijn jeugd? Ouder. Absoluut niet. Nooit? Nee. Een groep, een familie, een, een persoon... Nee. Nee. Wij, voor mijn part, een voetbalclub. Nee. Maar zo echt. Dat je nee, denkt van niets. ja, Dat, dat is, is van mij en ik nee. ben ook een beetje van hun. Nee, nee, de enige voor wie ik heel veel waardering had. was een man die me geweldig op mijn donder heeft gegeven. Ja, al dat, weer, was ja. dat was de onderwijzer in de derde en de vierde klas van de lagere school. Bij wie ik als beste van de klas de bevoorrechte positie had om het bord uit te vegen. Ah. En waarom vond je dat nou weer eens leuk, Dat die man hier op je donder had. Ik vond het helemaal niet leuk dat die man me op een donder gaf... maar het was ook zo dat die man na schooltijd me wel eens apart nam... en een stukje met me ging wandelen... en allerlei dingen vertelde die hij wist... maar die hij niet aan derde en vierde klasse vertelde. Ja. Dus ik leerde wat bij. Ja, ja. Moet even luisteren. En dat vond ik heel leuk. Piet, even luisteren naar even luisteren. het geluid van het vegen van het bord. Wordt dit deskundig gedaan? Het Ook weer te zacht, volgens mij. Oh, dat is een beetje te zacht. Ja, het is een beetje waterachtig. Ja. En het gebeurde met een veke. Hè? Het ja. is dus iets ander geluid, maar goed. Het maakt je niet hebt uit. De bordenwisser. Ja, de wisser. De spons. Dit was... Maar dit is de wisser. Nee, dit was geen spons. Dit was een wisser. Dit is een wisser. Ja. Maar ik moet toch even, even, even terug nog, hoor. Uh, je hebt, ik heb zoveel verhalen gehoord over uh, dat het in gereformeerde gezinnen zo gezellig kon zijn. Ja. Blijmoedigheid. Samenhorigheid. Nee, het was, het was bij ons... Uh, uh, heel somber. Maar kwam dat door je vader? Of... Nou, dat is ten dele... Gezegd, mijn grootvader was een heel sombere man. Uh, mijn vader heeft uh, binnen en buiten zijn beroep... herhaaldelijk hersenbeschadigingen opgelopen. En was als gevolg daarvan heel somber. Hmm. Maar bij andere gezinnen in de buurt... Je heb je dat wel waargenomen? Mijn moeder, uh, Mijn vader en mijn grootvader konden heel slecht met elkaar overweg... En mijn moeder probeerde te schipperen, maar dat schipperen lukte haar niet. Dus die werd weer somber van het feit dat het schipperen niet lukte. Dus ja, ik was... En ondertussen zwiepte die molenwieken langs, En ondertussen zwiepte ja. de molenwieken langs, ja. Dus nu dan kreeg iemand er een klap ja. van. Ja. En was jij het enige kind in die vrolijke Nou, ambiance? op dat moment was ik het enige kind. Want mijn tweede broer is geboren in 1944 en de derde in 1950. Hm. Ja. Maar nog even, bij de buren was de tijd anders. Ja, ik ging graag naar de buren. Dat was een stukje verderop. Die waren katholiek. Ja, daar die waren, ja, ja. dat was lachen. Ja, dat was lachen. Dat was een groot gezin. Dood en doodarm in een heel klein huisje. Die man die maakte markiezen en rolluiken en dergelijke. Ik zat ook vaak in de werkplaats. En daar was het uh, lachen geblazen. En er werd vaak muziek gemaakt. En er werd Ach, op een op, op, op, op, Toch nog. Allerlei instrumenten gespeeld. Ja, jij had een heel, heel uh, opmerkelijk muzieklijstje binnen dit programma. Dus uh, we hoorden oude taaien. En de volgende op dat lijstje is uh, Sari Marijs. En uh, nou, voor, voor we gaan luisteren, moet je wel even zeggen waarom? Um, toen ik negen was, stierf mijn grootvader. Mijn ouders waren toen uh, heel ziek. Dus ik heb dat zo'n beetje meegemaakt... Uh, op 17 maart, ja, het is een inleiding, maar ik kom terug op je vraag. Op 17 maart 1949 kwam er een ouderling langs in een zwart pak. Die ging naar mijn zieke ouders. Ik trof toen mijn moeder later huilend aan in bed. Ik zeg, moeder, waarom huil je? Ik ben trouwens alleen naar de begrafenis van mijn grootvader geweest... want de ouders waren ziek. Waarop zij zei, jongen, de ouderling heeft verteld dat dit de vinger gods is. De straf voor de zware zonden. Op dat moment heb ik het geloof zeg maar, opgegeven. En rond die dag kreeg ik cadeau via mijn grootvader zeg maar, drie delen van meneer Penning: De oorlog in Zuid-Afrika. Nou, die boek heb ik zo ongeveer uit mijn hoofd geleerd. En het liedje Sari Reis heeft ermee te maken. Hmm. Hier zingt Bob Scholten, begeleid door het de, de Afro Band heette dat. Nooit van gehoord eerder. Onder leiding van Kovacs Lajos.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 Oh, breng mij terug naar mijn oud-transvaal, daar waar mijn sari woont. Daar bij die groene doringboom en bij het reep van mais daar woont mijn sari-marijs. Daar bij die groene doringboom en bij het reep van mais. daar woont mijn sari-marijs. Nee. Mijn oud-transvaal, mijn oud-transvaal. Ik vind het heel leuk om dit hier... Dat is echt vele, vele tientallen jaren geleden. En ik heb de boeken van Penning nog. En ik heb een paar dagen geleden het plan opgevat om met de boeken van Penning in de hand eens een keer door Zuid-Afrika te trekken. En een aantal van die, nou ja. De plaats waar die veldslagen zich hebben afgespeeld. Boek is geschreven in 1901. Ja. Om dat uh, allemaal eens te bezoeken. Ik de, wil het zien. de Boerenoorlog. Ja, maar zo'n liedje is natuurlijk ook iets van, uh, uit een hele andere wereld. Hè? Want uh, ik, ik loop het na. Ja, nou, wat ik, je tot ik nu toe vertelt. Ik, ik, hè? Ik, droomde ook, ik droomde ook weg bij dat liedje. Ja. Ik droomde weg vanuit Goorkum naar Zuid-Afrika droomde dat ik meedeed en heel moedig was euh, tijdens de Boerenoorlog. Ik vocht natuurlijk aan de kant van de boeren. Geen schot van me euh, was ooit mis. Dat, was... dat wou ik net vragen, ja. Ja, ik, ik fantaseerde daar de, de, de winnaars, eindeloos, uh, over. eindeloos ja. over. Maar dat was jouw manier om wat terug te doen tegen de vinger Dat, Gewoon, weet, je dus goed dat weet ik niet. Ik, ik, ik fantaseerde geweldig veel over raakschieten, ja, raak oorlogvoeren ja. Ja. En dan met name in de Boerenoorlog. Ja, aan de hand van die boeken. Maar nooit dichter bij huis? Nou, dichter bij huis. Ik ben later was, uh, leger, bijgetekend, stout bijgetekend in het leger. En ik kon aardig schieten al, zei ik het zelf... En ik was zeer fanatiek in het leger. Maar nu hebben we het over het periode van name 14. Dan zouden we het niet over oh, ja. hebben. Ja. Nee, het gaat om het fanatisme van voor het 14 Ja. Dat was er wel. De liquidatieverlangers die er toen al waren. Nou ja, liquidatieverlangers, liquidatie. Het was, het was niet liquideren, het was oorlog voeren. Meedoen in een oorlog. En het gevoel hebben te vechten aan de goede kant. Voor de rechtvaardige zaak. Voor de rechtvaardige zaak. En dat was niet het geloof. Dat kan ook best wel weer indirect zijn ingegeven door het geloof. Want die boeren waren natuurlijk ook Calvinisten. Ja, nee, omdat het zeggen, je ja. zei dat je in maart 1949 zo abrupt... van het ene moment op het andere definitief van dat geloof... en daar die muziek aan koppelde. Daarom vraag ik je. Ja, dat, uh, dat is wel zo. Rond dat moment begon ik ook aan, uh, die boeken van Penning te lezen. En ik besloot... Ik, ik verloor dat... Hoe moet ik het zeggen? Ik... Uh, bedacht dat dat geloof bestond uit onzin en dat ik de wereld moest ontdekken dus ik ging sterk kunnen lezen in psychologie wat ik net vertelde en Penning de boeken van Penning maar de sporen, als het ware, over recht en rechtvaardigheid... en straf en beloning en de dit en de dat, waren al getrokken. Mm. Maar dat had niks meer te maken met het feit dat ik toen Calvinist was. Ik bedoel, je bent op een gegeven moment word je op een bepaalde manier gebouwd. Ja. Die bouw die is op een gegeven moment af. Die is bij veel kinderen al af als ze zeven of acht jaar zijn. En als ze tachtig zijn, zijn ze in essentie nog dezelfde. Het fundament, kijk, je kunt een huis Jij bent Calvinistisch veranderen. gebouwd. Ja. ja, je kunt een huis veranderen, maar je kunt niet zeggen... ik zet er even nieuwe fundamenten onder. Nee. Ja. Ik, dus mijn, mijn, mijn vertrouwen, maar daar zouden we het niet over hebben... in de veranderbaarheid van de mens, fundamentele veranderbaarheid van de mens... is ook heel klein. Ik denk ook dat dat dan komt uit marginale effecten van psychotherapie. Mm -hmm. Je kunt niet zoveel meer. Nu even naar het volgende geluid. Uh, Bijna noodlotsgedachte ook, hè? maar dat is ook alweer een beetje... Nou ja, noodlot. Het, het zaakje wordt gevormd in de eerste vijf, zes jaar van je leven. Ja. En daarbij kun je geluk hebben of pech. En wat had jij? Geluk en pech samen. Ik had pech en tegelijkertijd het geluk van een, een enorme uh, zeg maar intellectuele nieuwsgierigheid. En daarnaast heb ik in zoverre veel plezier gehad... dat ik een, de neiging kreeg toen al om veel risico's te nemen. Dus ik heb later ook heel veel risicovolle sporten mm -hmm. en dergelijke gedaan... En de waar pech? ik echt veel plezier aan geleefd heb. En de pech? De pech is het idee van het weinig van het leven kunnen genieten... en het verlangen van een soort rechtvaardigheid in de werkelijkheid die er niet is... waardoor je doorlopend wordt teleurgesteld en regelmatig verdriet hebt. Wat niet nodig is als je wat laconieker tegen de zaak zou aankijken. Piet, ik heb hier een stoomtrein die stopt... Uh, trein in verbinding met uh, een buitenwereld. Ja, luister naar die trein. Waar stopt hij nu? Hij stopt nu in Goijken. En ik zie hem van rechts naar links naderen. Dit, uh, deze trein is verbonden met een van de zeer weinige uitjes die wij uh, hadden. Als, uh, of die ik had als uh, jong kind. Wij gingen zo nu en dan op zaterdagmiddag met de stoomtrein naar Dordrecht kleren kopen. En dan gingen we met de trein. En dat, ik vond die trein dus heel bijzonders. Ik vond het kopen iets heel bijzonders. Ik vond Dordrecht iets heel bijzonders. Het was een hele andere wereld. Want je kwam nooit uit Gooiken. Je ging niet weg. De vakantie was er ook niet bij. Ik bedoel, dat bestond niet. De vakantie bracht je thuis door. Had jullie het arm eigenlijk? Um, of gewoon. Dat hangt ervan af. Jaren vijftig schaal. Ja, jaren 50 schaal. Ik bedoel, toen ik van school kwam, kon ik in ieder geval niet gaan studeren. Of, of wat dan ook. Ik kreeg een beurs van 1500 gulden. Ik uh, had een begroting gekregen die 2600 omvatte. Dus ik ging naar mijn vader en zei... Pa, mag ik even vangen? 1100 gulden. Want mijn vader zei, beste jongen, geen 1100 jaar. Dus ik ben naar school gaan werken. Ik heb zes jaar gewerkt, avondstudie gedaan, economie... wat ik helemaal niet leuk vond. Tweeënhalf jaar in het leger gezeten. En op mijn 24ste had ik 4000 gulden gespaard... Toen ben ik in Utrecht psychologie en filosofie gaan studeren uit eigen middelen. Mm -hmm. En dat ging heel snel. Dus ik werd al snel studentassistent. Dus ik kreeg een salaris. Dat ging verder allemaal prima. Even, even terug naar, naar het lijstje. En uh, misschien de overweging van geld. J jij schrijft op schaatsen. En uh, schaatsen zijn dure dingen. Uh, uh, uh, wat... Nee, dat waren geen dure dingen. Want dat waren tweedehands schaatsen van mijn vader. Oh. Friese doorlopers... Maar waarom die schaatsen? Uh, omdat schaatsen heb ik gedeerd in het jaar 1947. Dat was een hele lange, strenge winter. Ja. En ik herinner me dat dat uh, iets was waar ik geweldig veel plezier aan had. Ik ging elke dag eindeloos en eindeloos schaatsen. Dat is veel water natuurlijk, Dat Wat zeg je? Veel water in de buurt? Ja. ja. Waar schaats je dan heen? Ja, uh, plassen, uh, sloten, uh, ja, In de buurt van Goorkum. Je kunt natuurlijk hele tochten maken. Ver. Ik deed het zelf graag. Alleen? Alleen, ja. Misschien ja. ook nog alleen. Bon. Hoe? Uh, ik kon als kind erg goed schaatsen. Ik uh, ging wel eens met anderen schaatsen, maar ik schaatsde in de tijd beter. En ik wilde in mijn eigen tempo schaatsen, dat betekende alleen. Het is wel een lekker geluid, hè? Het geluid van schaatsen op ijs. Ook ja. het geluid van wat er dan gebeurt als je in een gebied komt waar het nog helemaal vers is. Ja, en de angst om er doorheen te zakken je die doorlapende scheuren het was, was dit nou wel genieten? Uh, schaatsen was voor mij genieten, spuurgenot. Als enige? Ja. En lezen. Schaatsen en lezen. <tie> ja, dat lezen dat heeft van alles teweeg gebracht. Ik heb bij jou wel eens vaker gemerkt, bij iedere ontmoetingen dat je ongelooflijk veel teksten uit je hoofd kent. En ja, maar dat... het idee dat ik in de kerk heb mijn hoofd... dat ik verveelde me kapot... Ja, maar dat is, dat, dat, er zijn meer mensen die nou, zich vervelen in andere, de kerk... Andere, maar die niks andere, uit hoofd de kerk, hoofd nee, nou Dan ga ik, dan ga ik de Gijsbrecht lezen, dan ga ik Shakespeare lezen... dan ga ik Vondel lezen, weet ik veel. Ja, Vondel. Je, jij vroeg een, uh, een stukje Vondel. Zijn een stukje Vondel aan te horen? Als is goed. Als het de proloog van de Geisbrecht is, kan ik meedoen. Maar, maar zeg maar wat dit is, ik weet het nog niet eens. Hoor, maar het is Vondel. Het is uit de Gijsbrecht. O Gijsbrecht, zet getroost uw schouders... Dat is de Gijsbrecht, kruis, het Gijsbrecht. Maar het is niet het begin. Van God. Ik vond het heel. Dit, dit is ver in de Gijsbrecht. Had een in ons behoed genomen, ten waar met Je kent de Gijsbrecht. Nou ja, kennen, kennen, kennen, kennen. De, de proloog is anders. Laten dus we nou, eens naar de proloog gaan. Ja. De, de, de, de proloog. Van... Waarom, Piet, in godsnaam, zit een jongetje van hoe oud? Uh... Ik verveelde me. En ja, ik vond maar, die proloog uh, mooi. Je vond hem rare. mooi? Het hemelse gerecht heeft zich ten lange leste erbarmd over mij. En mijn benarde vesten en arme en op mijn volksgebed en dagelijks geschreven De bange stad ontzet. De vijand, zonder dat wij uitkomst durven te hopen, is zonder slag of stoot vanzelf van het veld verlopen. Mijn broeder jaagt erna... na. En nou, hoe gaat dat door? Maar je, je kent het wel allemaal. Nog steeds. Ah, ja, God, ja, ik heb dat geleerd, ja. ja. En hoe oud was je toen je dat uit je hoofd zat te leren? Nou, niet veel, jaar, of, jaar of twaalf. En toch niet helemaal bij de leeftijd passen. de meeste jongens die verzamelen dan uh, kaartenplaatjes en die ja, gaan ze ook uit de Ik in de kerk. Ja, maar wat, En bedoel, ik, kon ik kon geen grote zoveel... boeken meenemen. Nee, ik kon kent geen grote boeken meenemen. Dus. Ik kon penning niet meenemen. Dat viel op. Maar ik had een kleine Gijsbrecht. Uh -huh. Ik ah. had een kleine bundel met gedichten. Van, van maar je had, geen ik had, kleine, later je had een geen kleine, kleine Dik Bos. Want die waren ook hartstikke klein. Een kleine wat? Dik Bos. Die uh, nee, daar hield ik niet van. Waarom niet? Ik vond de, uh, datgene wat daar gebeurde onwaarschijnlijk. Um, Hou oh, in de Geinsbrecht meneer... niet? Nee, dat beschouwde ik meer als een verhaal. Maar wat Dik Bos deed, ja, zo'n superman bestaat niet. Nee, nee niet Kapitein Rob en dat soort flanken, dingen, uh, Erik nee, de Noorman. Nee, dat vond ik niet leuk. Maar je, je, je, net was je aan het fantaseren in de boerenoorlog. Ja. Dat zijn uh, vrij vergaande fantasieën, neem ik aan. Waarin, maar, maar Dick Bos, ja, die kon een beetje judo. En af en toe bracht hij iemand ten val. En, uh, ja, is dat nou ik, zo onwaarschijnlijk? Of vond je het kinderachtig nee, ja, eigenlijk? ik vond het kinderachtig. kinderachtig. Ik, ik, houd ook niet van pla ik hield ook niet van plaatjes. Ik hield van tekst. En Dick Bos was natuurlijk een plaatjesboek. Ja. Ik hield van tekst, ik hield van lezen. Maar Piet, de meeste kinderen houden juist van boeken met... Plantjes. Ja, dat voor kind. mij. Was dat niet zo? Dus ik beeld van tekst. Hm. Voor letters mooi dan. Ja, ik las ook boeken van mijn grootvader. Die had de dus zogenaamde oude schrijvers. Ja. Schortinghuis bijvoorbeeld, Vulpot, Comrie, Johannes Abrakel, dat volk. <tus> waarvan de boeken voor een deel in Gotisch letters waren geschreven. En toen hij bijna blind was. <tus> Als hij bijna 89, las ik hem voor, het zijn oude schrijvers... en las ik dus het, nou ja, de gotische letters. Dat vond ik mooi, ik vond het hele mooie letters. Je was een lettervreter dus, ja. ja. Ja. En je wou je onderscheiden ook? Nee, ik wilde me niet onderscheiden, absoluut niet. Dus je nee. deed dat ook niet nee. bijvoorbeeld Ik in de, deed het echt uit, het hij vroeg me dat, ik, nee. Oh nee, het ging niet nee. nee, maar ik bedoel, in het algemeen, met het lezen van toch vrij ouderlijke lectuur... Maar want nee, daar praat ik helemaal niet over. Nee, maar dat kan je nog wel willen onderscheiden. Maar goed, het is niet belangrijk, hoor. Het, in mijn herinnering speelde het geen enkele rol. Ik verveelde me in de kerk. En nogmaals, voor de zoveelste keer. Ik kon geen grote boeken meenemen. Ik moest ja. kleintjes nemen. Maar, maar welk... Dat, die vraagt toch <laughs> nog wel. Welk, welk gevoel... Want de meeste jongens, of alle jongens van 12... die boeken zitten uit hun hoofd te leren... doen dat niet vanwege die teksten die daar staan... maar omdat dat een soort, soort gevoel oproept. Ik wilde weten... Welk gevoel had de Gijsbrecht dan? Nou, het gevoel... Dat herinner ik me niet. Ik maar herinner als je, me wel. Als je, als, je, als, je het op, als je het zelf declameert, waar, waar gaat dat dan over? Het gaat nergens over. Een soort religieuze gedragenheid? Of iets van of Iets van een, benardheid? Of? Gedragenheid, het is dramatiek. Het is, maar verder is het vrij leeg en, leeg en hol. Uh, waar ik me met name voor interesseerde. en waar ik me wel intens op richtte. maar dat deed ik thuis. dat was sterrenkunde en los daarvan psychologie en filosofie. Dat vrat ik dat, las ik, dat leerde ik uit mijn hoofd. En welk gevoel hield je daaraan over? Uh, wat sterrenkunde betreft de onbeschrijfelijke nietigheid van de mens... en vanuit de psychologie de onbeschrijfelijke grootsheid van de mens. Want het aantal circuits in ons brein is theoretisch miljardenmalen groter... dan het aantal elementaire deeltjes in het heelal... Dus wij zijn tegelijkertijd onbeschrijfelijk klein en tegelijkertijd onbeschrijfelijk groot. Dus last... Wij houden het midden tussen niets en alles, zegt Pascal. Dus je las de psychologie voor de almacht en de sterrenkunde voor de onmacht. Voor de nietigheid, ja. ja, ja. Dat is het heel extreem, dus. Ja, twee uitersten. Ja. Ik vraag me nog steeds af. Uh... De mens is niets en alles tegelijk, zegt Pascal. Dat hmm. las ik weer later en dat, dat vond ik prachtig. Je, je zat... zijn niets en alles tegelijk. Je zat zelf te filosoferen als kind. Oh. Ja, op mijn manier dan. Ja, maar, dus... maar jij was eigenlijk ook niets en alles tegelijk. Ja, en dat is nog zo. dat maar... is nog zo. Ja. Heeft je omgeving daar iets van gemerkt, van het gefilosofieën of niet? Uh, nee, ik praatte daar niet over. En als ik erover praatte, over de leeftijd van het heelal... en de omvang en de nietige positie van de aarde dan herinner ik me dat mijn ouders en met name mijn vader min of meer in paniek raakten. Want die hadden nog het idee van de aarde staat in het centrum van het heelal... en er is een hemel, he, het ja. oude aristotelische beeld. En daar, zit, en daar staat een grote stoel met God de Vader. Dus ik herinner me dat hij herhaaldelijk zei van... ik wil niet dat je hierover praat, want dit maakt me onzeker. Oh. Dus daar had je wel toch iets goeds bij de hand? Daar hm? had je kennelijk iets goeds te pakken, ja. Ik maakte hem onzeker. Ja. Ja. En dat wilde ik niet, dus ik ik mijn mond. Maar werd je er nooit mee geplaagd? dat als je zo zegt sterrenkunde... Dat doet me denken aan een jongen waar ik op de lagere school in de klas zat. Peter heette die. En die, die werd altijd geplaagd. En dan vroegen ze... Peter, hoe ver ligt Uranus van Neptunus? En dat wist hij dan in lichtjaren precies. En dan ging Nou, nou jongens... Als in lichtjaren schild. worden is veel minder. Jij weet het dus <lacht> ook, ja. Nou, Peter wist dat ook. Maar die werd... Als hij er niet bij was, werd hij de sterrenlul genoemd. Ja, maar ik praat er niet over. Maar dat had dat je was wel misschien beter ook, ja. Ik voetbalde, ik zwom, ik schaatsde als dat kon. Maar ik praat hier niet over, ook niet met mijn vriendjes. Dat is misschien heel verstandig geweest. Waar weet ik niet. Ik praat er niet over. Ik zit nog even te denken aan die, uh, die aardige onderwijzer... en het, uh, het wissen van het schoolbord, Meer Pannenkoek, ja. En uh, in die klas, ja, dan zal het toch misschien, zeker hem... maar misschien ook anderen zijn opgevallen, dat je wat meer wist, uh, al had je misschien betere cijfers. Ik was in de tijd de slimste, ja. Nou, dat is ook niet altijd voordelig voor een kind... om de, de beste no, van de klas te zijn. Daar is er ook verder geen punt van gemaakt. Niet? Nee. Absoluut niet. Kon je nou met die, met die man, met die meneer Pannenkoek, kon je die nog wel eens een keer... Uh, ja, kon je daar een, een beetje filosofisch getint gesprekje mee doen? Nee, dat was één richtingsverkeer. Die man nam me wel apart en vertelde me dingen... die hij niet in de klas vertelde. Dus hij leerde me uh -huh. wat bij... Wat bijvoorbeeld? Wat je vroeg? Uh, of? Dingen over uh, wat meer over geschiedenis. Uh, wat meer over rekenen. Wat meer over dit. Wat meer over dat. Wat meer over de schoolvakken. Ja. En dat idee van de slimste te zijn. Ontleende je daar iets aan? Niets. Het me ook niks. Ik ging heel graag naar school. Ik vond het leuk. Maar ik ging daar absoluut niet praten op of wat dan ook. Ik vond het heel gewoon. Maar was... Was, was elke rivaliserende gedachte.? Uh, ik frame? had. Nee. Ja, absoluut. Nu nog? Um, nee. nee. Nu niet. Ah, toch veranderd. Later nou, ja. ben ik wel degelijk uh, gaan proberen. me toch tot op zekere hoogte onderscheiden van anderen. Ja. Ja, zeker. Maar in die klas was niet nog een jongen. die bijna zo goed was als jij? Niet? Nee, een meisje. Me <laughs> was bijna Hoe heette ja. zij, Piet? Dat, Dat weet ik niet meer. Dat was tiende, nog wat. Nee, met de achternaam kwijt, Tine. Er is altijd een meisje die dan uh, ook met, met ijver in dat soort klassen toch net even verder komt dan die. Jongen. Ja, die was uh, ja. Nou, ongeveer even goed. Ja. Ja, ik weet, misschien zeg ik dat, maar ik heb het zelf ook meegemaakt. Hm. Ik kwam ik nog even terug naar het lef. <coughs> Want het dat, lef? Ja, de lef. Dat is, dat is mijn woord hoor. Maar je was tamelijk onverschrokken. En zo komt op jouw lijstje voor het springen van de 10 meter duikplank. Dat is tamelijk schrikbaar. Een 10 meter, dat is een, dat is een huis van drie verdiepingen, Piet. Ja, dat is uh, een molo ongeveer. Leuk. En, en hoe, hoe oud moest dat? Ik uh, heb leren zwemmen van mijn oom in de rivier de Merwede. Ja. Op een middag, die heeft me dat even geleerd. En daarna ging ik naar het zwembad. toen dacht ik: vergod, ik moet die plank maar eens af. Op die manier. Ja. Je had natuurlijk al vaak naar gekeken dat ja. anderen, men wist waarschijnlijk... Hey, kijk, de grote grap in Gorkum was, het hoogtepunt van Lef was het duiken van de Lingenbrug. Dat heb ik ook gedaan. Dat was nog een stuk hoger. Het was bekend ook wie dat al wel gedaan had? Ja, dat, dan, dat, dat maakte deel uit van de hiërarchie. Je had uh, jongens in twee categorieën, meisjes deden niet mee. De jongens die de Lingenbrug af waren geweest en de jongens die dat niet gedurfd hadden. Ja, en jij moest wel toch wel ja, ik moest die brug af. toetreden tot ja. uh, de elite van de... Per de, se de brug af, ja. De, en, de, de brug was nog, nog een beetje hoger. was hoger, ja. ja. Die 10 meter plank, die hebben we hier. Ja, wat ik nog, nu ik het geluid hoor... Wat ik nog voel is de pijn. Want ik kon niet goed duiken, dus ik kwam nogal eens plat neer. En dan kook je uit het zwembad. En dan ja, was, was de voorkant van je lichaam was compleet rood. <laughs> dat is helemaal, ja. Maar, maar ik zon erg graag. Vond nee, maar, maar Piet, die, die keer, hè? haal dat eens terug. Ja, je moet eerst helemaal omhoog. Dan moet je daar gaan staan. Drie trappen op. En, ja. en dat zijn een paar beslissingen die je moet nemen voordat ja. je naar beneden gaat. Ja. Je mag niet aarzelen misschien. Hoe ging dat? Ik uh, liep en ik liet me zwiepen. En ik dacht, nou, ik hoop er maar het beste van... Ja, meer niet. Ja, zo ben ik later ook gaan parachutespringen. vanaf ah, vooruit maar. Ik laat me een bruid donderen en ik zie het wel. Het is, uh... Niet nadenken? Nee. Een beetje desperaat ook? Ik heb... Uh, het, is, het is nu niet meer zo. Ik heb mijn racemotor twee maanden geleden verkocht uit Leijswoud. Omdat ik er veel te hard op reed. Uh, ik word nu wat kalmer. Maar ik heb inderdaad in de loop van mijn leven... heel veel, heel grote risico's genomen. Ja. En ook... Grote risico's voor anderen gevormd. Niet dat ik ja, dat weet. Op zo'n motorfiets? Nou ja, dan kun je jezelf te barsten rijden. De kans dat je een automobilist doodrijdt is natuurlijk klein. Nee, maar er wil nog wel eens een voetganger onderkomen. Um, niet op een provinciale weg, want dat lopen geen voetgangers. Maar die, even nog die duikplank. Wie zei In een zin, zei de van mededeling... ik kon niet duiken. Nee, ik had zien duiken. Dus ik dacht, ik moet maar proberen het na te doen. Maar ja, dan kom je de eerste keer dus ongeveer plat neer. Dus dat doet goed zeer. Dus dus even oefenen. En later ging het beter. Jazeker. Piet, we lopen, hm. we lopen tegen het eind. En we moeten toch nog even terug naar de molen. Dat, dat hangt ook samen met het lied wat erop volgt. Er is dus één molenwaagstuk ook, hè? Het grote molenwaagstuk. Ja, dat, dat is een, uh, een waagstuk wat onder andere mijn vader al heeft gedaan... Het grote waagstuk in die tijd was dat je bij een langzaam draaiende molen de wieken vastpakte. Daar zit dus een allerlei houtwerk in. En dat je je laat ronddraaien. En mijn vader heeft dat wel eens gedaan. En ik heb dat één keer gedaan bij een heel langzaam draaiende molen. Toen had mijn vader me voor een deel vastgebonden. En die is toen op een gegeven moment geschrokken en heeft de molen stilgezet. Hij hielp je? Dat is heel belangrijk. Hij wilde wel dat Maar het grote waagstuk was om je inderdaad door de wieken van de molen te laten ronddraaien. Want dat is heel link. Want je begint natuurlijk gewoon, je gaat gewoon staan, je hangt daar. Maar dat ding gaat draaien, dus op een gegeven moment moet je gaan verpakken. En op een gegeven moment zit je 20 meter boven de grond, moet je weer verpakken. Maar Je vader had het een keer gedaan en die, en die die vond het, ja. het wel goed dat jij dat ook een keer deed. Ja, en tegelijkertijd weer niet. En er dan nog alle slachtoffers bij in Calvinisch kring? Uh, dat weet ik niet, of dat ooit gebeurd is. Maar soms denk ik wel eens, misschien moet ik nog één keer door een mode laten meevoeren. Uh, stel nog maar even uit. Hier is het lied door jou gevraagd en gezongen door Henk Dorel. Ja. Piet, dank je wel. Graag gedaan.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 U hoorde een aflevering van het programma Wat ik Hoorde. Daarin waren Wim Noordhoek en Arend-Jan Heerma van Vos... in gesprek met Piet Vroon... over de muziek en de geluiden uit zijn jeugd. De psycholoog, hoogleraar en eigenlijk ook een beetje showprofessor... werd geboren in 1939 en overleed op 13 januari 1998. Of dat zelf gekozen was of een ongelukkige samenloop... van gebruikte pillen en alcohol is niet geheel duidelijk... Pieter Jan Hagens maakte in een aflevering van Hoge Bomen een indrukwekkend portret van Piet Vroon. Dat was tien jaar na zijn dood en dat is nog steeds te zien op het internet. En zeker de moeite waard, net als deze aflevering van Wat ik Hoorde. Maar zo'n gesprek komt dan, na het zien van die documentaire, ook weer in een heel ander daglicht te staan. Dit is Radio 1. U luistert naar Woord bij de VPRO. Voor vragen en opmerkingen over onze uitzendingen kunt u mailen naar woord.wpiro.nl. We gaan zometeen ruimte maken voor het journaal. En wat doen we nog de rest van deze nacht? Straks tussen zes en zeven een gesprek met futuroloog Maurits Krijveld. En zometeen in het volgende uur kunt u gaan luisteren naar The Best of Brands. En dat is een compilatie van de favorieten van programmamaker Wim Brands. Moeite waard om erbij te blijven. Tot zo.